Henk was een boer, werkte op het land En zijn eigen leven had hij in de hand Tot op een dag er een meisje aankwam Hij vond haar mooi, zijn hart stond in vlam Ze kuste, ze trouwde, ze waren tevreden, Althans voor een tijdje, een nachtje of twee Ze haalde vaak ruzie, was niets aan te doen Hij noemde haar trut en zij noemde hem een oen toen pakte hij haar pillen en wisselde die om, zodat ze van hem kinderen krijgen kon. En zij werd toen zwanger, maar vooral erg kwaad. Het duwde haar hoede, haar man op de straat. Toen kwam er een fietser, reed over hem heen, maar over zijn nek. In plaats van wat altijd gebeurt, gewoon een been. En hij raakte in coma en zij had verdriet en hun kindje noemde ze maar alvast piet. En hij werd toen wakker, een uur voor het moment. Hij had geen geheugen, en ze werd geen niet herkend. En hij was niet alleen geheugen heug kwijt, maar ook nog eens stabiel. Maar mocht er wel bij zijn, als ze beviel. Nu heeft ze twee kinderen, de een klein dan ander groot. Die leren nu samen over nood.